4 uur. De Radio 1 Sportzomer. Tom van Heck en Tim Overding. Nog zo'n 62 kilometer. Gaat dat peloton nog een tandje bijschakelen? Of blijven de zes koplopers weg? Op weg naar Po? Er zijn weer nieuwe cijfers over de wereldeconomie bekend via het IMF. Econoom Ivo Arnold heeft ze gezien en praat ons straks bij. Eerste de hoofdpunten van het nieuws die komen van de NOS. Hier is Kees Groot. De Erasmusbrug in Rotterdam kan al een paar dagen niet meer open. De brug gaat normaal gesproken een paar keer per dag open voor de scheepvaart. Maar sinds afgelopen woensdag kan dat niet meer. De oorzaak van de storing is onbekend. Experts uh, van de leverancier, onze eigen mensen... die, uh, die zijn naast uh, aan het zoeken wat uh, de oorzaak kan zijn. Uh, dat gaat van, van een printplaat, een chip of uh, bij wijze van spreken, een los kabeltje... Dat kan van alles zijn en uh, het probleem is dat we het helaas nog niet gevonden hebben. Binnenvaartschepen die hoger dan 12 meter zijn... die moeten omvaren via de Oude Maas en Dordrecht. En kleinere schepen die kunnen gewoon onder de brug door. Het is niet duidelijk wanneer de problemen zijn verholpen... maar het ziet ernaar uit dat dat niet op korte termijn lukt. Syrië heeft de Marokkaanse ambassadeur in Damaskus uitgewezen. Het is een reactie op de uitwijzing door Marokko van de Syrische ambassadeur. Die werd vanmorgen tot persona non grata verklaard... en moet het land zo snel mogelijk verlaten...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 Ja, de reden van deze schietpartij is ons nog onbekend. We denken wel dat het hier uh, gaat om criminelen. die dus uh, kennelijk wat met elkaar te vereffen hebben. Maar het gaat niet bijvoorbeeld om een burenruzie of iets dergelijks. Het slachtoffer werd geraakt door een kogel. en overleed ter plekke in het portiek van een flat. Buurbewoners zagen daarna drie mannen vluchten. De politie ging hen te voet en met een helikopter achterna. Twee verdachten konden worden opgepakt. Het zijn Amsterdammers van 21 en 24 jaar. De derde man is nog voortvluchtig. Verder vond de politie in de bosjes in de buurt een vuurwapen. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend. De politie doet daar onderzoek naar. De overgang van voetballer Luciano Narsing naar PSV is rond. De aanvaller heeft een contract voor vijf seizoenen getekend. Narsing komt over van Heerenveen dat ruim 4 miljoen euro voor hem ontvangt.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 ANEB, ah verkeersinformatie. Vanwege de vakantie is er nauwelijks sprake van een avondspits. Rond Amsterdam staan een paar korte dagelijkse files. Rond Nijmegen is de grootste drukte wel voorbij... maar het staat daar nog wel altijd vast op een paar wegen. Wat verder nog opvalt is de A6 Emmeloord richting Jouren. Die is helemaal dicht, voorknopend Jouren. Er is daar een ongeluk gebeurd met een paar vrachtwagens. Er staat file vanaf Oosterzee, 4 kilometer. Omrijden kan het beste via Zwolle en Heerenveen. Op de A15 van Nijmegen naar Gorkum staat bij knooppunt Valburg 3 kilometer. Dat heeft te maken met de grote drukte op de A50 naar het zuiden. Voor knooppunt Ewijk staat 6 kilometer Viede. En het alternatief, de A325, staat vol naar Nijmegen voor de Waalbrug 5 kilometer. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 De tour. Daar zijn we weer om uh, vijf minuten over vier bij de Radio 1 Sportzomer. De wereldeconomie, daar besteden we ook aandacht aan. Niet geheel onbelangrijk. Groeit dit jaar met 3,5%, zegt het IMF. Is het nou goed of valt het toch weer een beetje tegen? U hoort het zo. Nou, wat mij betreft, Thomas, is de hoofdvraag: gaat het goed of gaat het slecht voor in het Tour Peloton? Jullieppens, je hebt het overzicht. Ik heb het overzicht en ik kijk naar een peloton waar Team Sky inmiddels hulp heeft gekregen van een andere ploeg in het achtervolgen van die kopgroep van zes man. En dat betekent ook dat het voorsprong, met die voorsprong wat terugloopt, 5 minuut 32, met nog een kleine 60 kilometer te rijden. De samenwerking is daar, onder andere van de Lotto-ploeg. Die willen André Krijpo op zijn 30e verjaardag naar een etappezege brengen. Hier een poos, zijn vierde etappezege zou dat alweer betekenen. Hier in deze Tour de France, zijn vijfde etappe in totaliteit in de tour, omdat hij vorig jaar ook al een rit won in de Massa Sprint. Uh, Orica GreenEdge, daar hebben we van begrepen dat die niet mee zullen gaan werken, want die hebben al hard genoeg gewerkt, uh, verklaren ze daar de afgelopen weken, en ze hebben zo vaak tempo gereden aan kop van het peloton, waar alleen maar andere ploegen van mee profiteerden vandaar dat ze besloten hebben om het niet te doen. En het heeft natuurlijk ook wel een beetje te maken met het feit dat Matthew Goss de groene trui, de trui uh, voor de punten uh, in uh, de Tour de France uit zijn hoofd heeft gezet. Matthew Goss weet dat Peter Sagan in wezen niet met te achterhalen is als je tenminste geen pech overkomt. Vandaar dus dat er nu twee ploegen werken aan kop van het peloton: Sky en Lotto. De andere ploegen die profiteren voorlopig nog even. En daar vooraan, hoe gaat het daar? Daar uh, is de samenwerking nog altijd goed. Wel even wat stress bij Christian van der Velden. Kijkt achterom, nog een keer, nog een keer. Wat zijn nou arm is al een paar keer omhoog gegaan. Ze rijden Mo Bourget binnen. Dat uh, betekent dat we bijna 101,5 kilometer afgelegd hebben. En uh, oi, oi, de ploegleiderswagen van uh, Garmin nu dwars gezeten wordt. Gewoon door zo'n rode auto van de tourorganisatie. Die rijden met z'n tweeën naast elkaar, die twee rode auto's. En die laten dus uh, de Garmin ploegleider er even niet door. En dat heeft ermee te maken ja, dat er tussensprint komt. En dan mag je als ploegleider niet naast je rijder gaan rijden. Maar ja, net Alsof deze uh, koplopers, deze zes, zullen gaan sprinten bij die tussensprint. Ze zijn er nog 200 meter van uh, vandaan. Ja, en uh, de Garmin uh, ploegleiderswagen. ...gewoon opgehouden hoor. Jonathan Volt is hemzelf, de manager, zit achter het stuur van de velden. Zit maar rond te kijken en maar rond te kijken en maar in zijn communicatie te roepen. Terwijl Samuel Dumoulin nu van de kop afkomt en uh, Nicky Seurissen de kop overneemt. En dan zou hij wel eens degene kunnen zijn die als eerste langs gaat komen voor wat het waard is. Seurissen of Vercler uh, die een beetje daarachter zit. Nee, Seurissen volgens mij voor uh, uh, Thomas Vercler En Dries Devenijn staat daarna, st daarna met Federico en Dumoulin en nu dan denkt... Uh, van der Velden, ja, als uh, ploegleider niet naar mij toe komt... dan kom ik wel naar mijn ploegleider toe. Hij schreeuwt nog even wat richting een van die andere rode auto's. En nu kan hij dan eindelijk een bidon krijgen. Nou, ik vind het een beetje een rare situatie, hoor, uh, die zo ontstaat. Want ja, die zes die gaan toch helemaal niet sprinten. Dat betekent wel dat die zes 101,5 kilometer inmiddels hebben uh, afgelegd... in deze etappe. Peloton komt dus dichterbij. En uh, ik mijn telefoon voel trillen. Ik hoop dat dat niet zo Cornelissen is... Die een antwoord heeft gestuurd op een uh, sms. Dat is Michel Cornelis inderdaad. Want die had ik even een sms over Kenny van Hummel. En die meldt dat ze een minuut of acht achter het peloton zitten. Kenny van Hummel. Inmiddels met drie andere renners. Een minuut of acht achter het peloton zal heel moeilijk worden, stuurt hij erbij. Ja, dat zal inderdaad heel moeilijk worden, want het is een korte etappe en er is snel gereden. Het is een vlakke rit en dan mag je niet al te veel verliezen. Dus Kenny van Hummel nog steeds een minuut of acht achter het peloton. Peloton dus op hun beurt maakt jacht op de kopgroep van zes. Dit is de Radio 1 SportsZomer internationaal monetair fonds. Het IMF is iets somberder geworden over de wereldeconomie. Het IMF verwacht een groei van 3,5 voor dit jaar, maar voor volgend jaar is de groeiverwachting iets verlaagd. Dat zegt het IMF allemaal in de jongste voorspellingen over de wereldeconomie, de World Economic Outlook. Belangrijkste oorzaak, niet geheel verrassend, ligt bij ons in Europa. De Europese schuldencrisis raakt de groei van de economie elders in de wereld. Ik ga erover praten met Ivo Arnold van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Meneer Arnold, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, ja, ik neem niet aan dat u van uw stoelgevallen bent in de zin dat dit echt een grote verrassing was wat er naar buiten kwam? Hè? Nee, en het zijn ook hele kleine bijstellingen hè, van 10 dus van uh, procent. Eigenlijk alleen uh, het Verenigd Koninkrijk is verrassend. daar gaat de groei uh, dit jaar van 0,8 naar 0,2. Dat is vrij fors, maar voor de rest zijn het hele kleine bijstellingen. En hoe komt dat? Nou, omdat eigenlijk de, de aprilvoorspelling al vrij somber was. Wat veel interessanter is, in al die rapporten van het IMF, is het verhaal erachter. En dan wijst het IMF toch eigenlijk wel dat, op grote onzekerheden die er nog steeds zijn, zowel in de Verenigde Staten als in de eurozone. En dat kan ertoe leiden dat die voorspellingen nog steeds aan de optimistische kant zijn. Ja, want die, die voorspellingen, u zegt het al, er zijn nog wel eens mensen die als kritiek op het IMF geven dat ze door de jaren heen wel wat aan de positieve kant zijn, zeg maar. Vindt u dat ook? Nou, Er zit ontzettend veel macro-economische expertise dus en die rapporten die ook vandaag uit zijn gekomen, die zijn zeer gedegen. Maar het maken van precieze voorspellingen, hè, die groeicijfertjes waar iedereen zich nou op focust, in zo'n onzekere tijd als nu, dat is gewoon heel moeilijk. En je kunt niet verwachten dat ze precies uitkomen. Dus wat dat betreft is dat geen dankbare taak. Het gaat dus veel meer om het verhaal erachter. En dat verhaal erachter, dat eh, spoort ons in Europa ook weer aan tot het vinden van oplossingen. Maar goed, in dat opzicht kunnen zij de politiek niet beïnvloeden? Nee, en, en, en wat je ziet is dat, dat achter uh, allemaal mooie woorden over wat er uh, jong de, op de top van uh, juni is bereikt, dat er toch ook wat kritiek te horen is. Hè? Ze hebben het over goede stappen in de goede richting die de Europese Unie heeft gezet. Maar tegelijkertijd is er vanuit het IMF toch de roep om een uh, daadkrachtiger beleid, grotere stappen richting eenwording en ook een ruimer monetair beleid van de Europese Centrale Bank. Maar denkt u dat de mensen in Europa dan aan de hand van dit rapport inderdaad zullen zeggen van, we moeten nog een tandje bovenop gooien, of schipje bovenop? Nou, tot nu toe zit de weerstand vooral bij Duitsland en in mindere mate bij Nederland. En tot nu toe is Merkel uh, vrij ongevoelig gebleken voor druk vanuit het IMF. Want het is niet de eerste keer dat het IMF oproept tot een veel ruimer uh, macro-economisch beleid. Uh, door met name de ECB en door Europa. Dus uh, ze blijven gewoon de druk opvoeren. Maar tot nu toe is Merkel daar niet zo heel erg gevoelig voor. Als we even kijken naar China, want daar is natuurlijk ook een discussie gaande over de betrouwbaarheid van de statistieken over de groei al daar. Dan zien we uh, nog altijd een respectabele groei van meer dan 7 procent, maar het wordt steeds minder. Hoe ernstig kan dat zijn? Ja, die groeicijfers zelf, u zei het al, die zijn vrij onbetrouwbaar. Omdat je toch ook in China politieke bemoeienis bij de constructie van de gegevens vermoedt. Het is wel zo dat China last heeft van wat er in Amerika en in Europa gebeurt. Zwakke groei hier betekent een zwakke vraag naar exportproducten. En het lijkt erop dat er toch vrij veel overcapaciteit is in de Chinese industrie. Dat kan ertoe leiden dat China minder gaat investeren. En investeren, dat is het grootste gedeelte van output in China. Dus als die investeringen daar echt afnemen, dan betekent dat ook dat de groei in China echt uh, omlaag gaat. En dat kan gevolgen hebben bijvoorbeeld Duitsland, die uh, heel wat auto's en vooral machines richting China. Machines, ja, uh, inderdaad, China is een belangrijke uh, klant van uh, Duitsland waar het uh, gaat om uh, apparatuur om te investeren. Tot? Nou, zijn we in al die economieën langzamerhand zo aan elkaar verbonden dat het een soort domino-spel uh, lijkt, tenminste wat mij betreft als buitenstaander. B betekent dat dat wij zelf, althans wij zelf, maar Europa de belangrijkste sleutel is waar eerst weer aan gedraaid moet worden? Ja, Europa en wat dat betreft zegt het IMF eigenlijk gaat door als het over Zuid-Europa gaat op het hervormingspad. Maar tegelijkertijd Noord-Europa zorgt ervoor dat Zuid-Europa zich kan financieren tegen lage rentes. En in de toelichting tijdens de persconferenties liet het IMF duidelijk doorschemeren dat de rentes nu veel te hoog zijn. En dat er toch echt actie op moet worden ondernomen. Tegelijkertijd wijst het IMF ook nog op een risico in de Verenigde Staten. Want daar moet de politiek het voor het eind van het jaar ook nog eens eens worden over de begroting. En dat is nog een extra risico. We hebben dat anderhalf jaar geleden gezien... Uh, toen de president in de klins lag met, de met, uh, met het congres over de begroting. Als dat weer een keer hoog spel wordt tussen de Democraten en de Republikeinen... hebben we daar weer een onzekerheidsfactor. En dat zou er zelfs toe kunnen leiden dat uh, allerlei belastingvoordelen moeten terugdraaien... dat ze allerlei overheidsbestedingen uh, moeten schrappen... en dat dat weer een neerwaartse druk uh, geeft op de Amerikaanse economie. Dus dat is een extra onzekerheidsfactor. Zeker vlak voor de verkiezingen daar in uh, november. Ja... Uh, dus um, ja, de verkiezingen zijn in november en, en het, het akkoord loopt in december af. Dus uh, zullen we even zien hoe dat uh, uitwerkt. Maar uh, als de Verenigde Staten inderdaad het begrotingsbeleid nu uh, moeten um, uh, verk verkrappen, dan zal dat de economische groei in de Verenigde Staten nog verder negatief beïnvloeden. Nee, dingetje, meneer Arnold, Nederland wordt niet genoemd. Uh, uh, zagen we in een snelle scan van dit rapport? Ja, klopt, dus. is geen, geen nieuwe voorspelling van voor Nederland beschikbaar. En het dat zijn is niet belangrijk, feit... belangrijk genoeg. Ja, is dat zo? We zijn gewoon niet belangrijk genoeg? Ja. Ondanks het feit dat vorige maand het de CBS zei, ja. we komen bijna uit die recessie? Ja, kijk, het IMF richt zich vaak op de grote gebieden en de grote landen bij dit soort uh, uh, voorspellingen. En uh, ik, ik denk dat voor, voor Nederland uh, is natuurlijk de, de wereldhandel, de groei van de wereldeconomie en wat er in Europa gebeurt heel belangrijk. Dus uh, ik denk dat daar vervolgens de CPB wel wat mee kan. En tenslotte, de financiële markten reageren eigenlijk totaal niet, hè? althans niet spectaculair naar boven. Nee, betekent die wat dat betreft dat die dit ook wel een beetje verwacht hadden, dat we weinig he, echt heel groot nieuws hebben? Ja, want de, misschien dat in het Verenigd Koninkrijk er nog een uh, sterke reactie komt. Dat weet ik niet. Want daar zijn de bijstellingen wel vrij groot. Maar voor de rest uh, van de wereldeconomie valt het wel mee. Maar de onderliggende boodschap is ook vrij constant hoor, vanuit het IMF. Dus wat dat betreft ook geen, geen compleet nieuwe boodschap. En het IMF blijft gewoon aandringen op een, op een meer stimulerend beleid vanuit Europa. En ook vanuit uh, de VS. En dat is geen nieuws. En als het geen nieuws is, beweegt het de markten niet. Uw uitleg is zeer helder, Ivo Arnold, econoom van de Erasmus Universiteit. Ik, ga, ik dank u zeer. Ici, Sportzommer Tour de France. De spectacle de Radio 1. De tour op 1 Of nog een hoop goed 10 voor alle vijf op de maandagmiddag. I'm so excited van de Pointer Sisters. Hoe staat het bij die koplopers Gio Lippens? Ze hebben nu 5 minuten en 15 seconden voorsprong. Zij zijn inmiddels over het eerste coachje van vandaag. De coach de La Hie, de Toupière. En in het peloton, ja, ik weet het niet hoor. Er is geen organisatie in het peloton. We zagen zojuist twee mannen van Lotto die meedraaiden daar vooraan in het peloton. Lars Bak onder andere de Deen uit de Lotto-ploeg... die al zoveel kopwerk heeft gedaan voor André Greipel. Maar uh, dat is inmiddels gestopt. Uh, ze hebben zich laten afzakken. Waarschijnlijk hebben zij ook doorgekregen dat die Australische ploeg... Orica GreenEdge, niet meer van plan is om mee te gaan draaien aan kop van het peloton. Om een kopgroep terug te pakken. Ten eerste omdat ze die groene trui van Gozzalang hebben opgegeven. En ten tweede omdat uh, anderen dan uh, kunnen profiteren van het werk van die ploeg. En dat betekent dat Lotto vermoedelijk uh, door heeft gekregen van... Ja, als zij het niet doen, dan doen wij het ook niet. En dat betekent dat het tempo weer zakt. Want het zijn alleen de ploeggenoten van Bradley Wiggins... die op Oprijden in het peloton. Peloton waar het tempo laag ligt in die beklimming. Want zij zijn daar ook inmiddels vlakbij. Ik zie wel Luis Neon Sanchez die. Uh, een beetje puffend en steunend daar rondrijdt. Zal alles te maken hebben met die geweldige inspanning van hem gistermiddag. toen hij de etappe won en de meubelen redde voor Rabobank. Maar het voorsprong loopt dus nog steeds op. We hadden zojuist ook de tussensprint. De supersprint waar we toch eerdere dagen wel eens wat vuurwerk hebben gezien. Maar nu was er niemand die Peter Sagan uh, een een strobreed in de weglegde om die supersprint te winnen in het peloton. Hij pakte daarmee nog 9 puntjes voor de groene trui. En als je kijkt naar die groene trui, ja, die hangt heel stevig om zijn schouders. Hij heeft 342 punten inmiddels alweer dankzij dat supersprintje... 236 voor André Greipel. Meer dan 100 punten achterstand. 203 voor Matthew Goss. En 130 slechts voor Mark Cavendish. De, deze toer in ieder geval niet de sprinter zoals we die gewend waren van afgelopen jaren. Maar hij kan het seizoen natuurlijk in één keer een uh, gouden randje geven. Een randje met uh, die Olympische kleuren. Als hij op de Olympische Spelen in Londen uiteindelijk uh, goud pakt. En dat wil hij natuurlijk heel erg graag. Mark Cavendish. 5,41 dus de achterstand voor het peloton. En ik zei het net al. Die kopgroep is over het eerste bergje heen, wat daar nog een beetje gereden was. Nou ja, daar was het uh, Fuclair die het uh, puntje mocht meenemen. Tegenwoordig, uh, ja, is eigenlijk vorig jaar was het ook al zo, volgens mij het jaar daarvoor misschien ook al wel nog maar één puntje, hè, als je uh, boven komt. Als eerste op een uh, coat van de vierde categorie, de coat de la hit Prachtige naam voor die uh, beklimming, maar een hele gevaarlijke afdaling die daarna volgt. Normaal gesproken niet omdat die weg heel stijl is of zo, maar er ligt een uh, oliespoor daar. Gelukkig uh, waren wij al Gewaarschuwd door de ASO, door de toerorganisatie, en hadden ze er ook wat zand overheen uh, neergelegd. Terwijl ik nu even meeluister, want ik dacht dat ik weer een uh, opgeven voorbij hoorde komen. En 23 werd opgenoemd. Ja, Bernardo, ja, die zat ook in het groepje van Kenny van Hummel. Betekent uh, dat daar steeds meer renners opgeven. Uh, eerst maar even het verhaal afmaken over uh, het oliespoor. Dat, uh, daar is in ieder geval wat zand overheen gelegd. Dus het is nog wel gevaarlijk, maar iedereen is gewaarschuwd. Hopelijk gaat het dadelijk, in het, uh, uh, uh, hopelijk gaat het dadelijk goed in het peloton. En nu hoor ik weer een abandon. En dat is uh, Le uh, Salventeneuf en dat is dan Kenny van Hummel. Ja, de tour meldt nu dat Kenny van Hummel ook op heeft gegeven. Brad Lancaster was de eerste uit het groepje dat op achterstand reed... dat het uh, niet meer uh, aankon en opgaf. Daarna kregen we dus net door uh, die Bernardo. En nu wordt ook Salventeneuf, Kenny van Hummel... bij de opgevers gemeld door uh, de tour We gaan dat zo nog even checken bij uh, de ploegleider bij Michel Cornelis... maar over het algemeen als de ASO zoiets meldt dan zitten ze wel bij het juiste eind. En dan zou het dus betekenen dat het einde Tour de France is... voor uh, de sprinter van Vakantielij, voor Kenny van Hummel. Ondertussen rijden de zes koplopers door. Veclair, Van der Velde, Dumoulin, Frederico, Devenijns en Seurensen. Dat zijn de zes vluchters van de dag. En die uh, voorsprong van hun loopt dus weer ietsje op... na 5 minuten en 45 seconden. Bart Voskamp, uh, geen groot kenner volgens mij. Hè. Wij zijn toeschouwers, jij bent de analyticus... maar die gaan wegblijven, hè, die zes? Ja, ik denk dat, dat iedereen dat wel met een beetje wielenkennis uh, in kan schatten. Ik bedoel, ze hebben nou... Uh... Ik geloof vijf, zes minuten. En de beelden die we zien en het geluid wat we krijgen vanuit Frankrijk... geeft gewoon aan dat, dat het peloton volledig stil ligt. Nou ja, dat betekent dat ze het gewoon allemaal opgeven. Ze hebben natuurlijk... Sky heeft voor Cavendish natuurlijk wat belangen gehad. Lotto voor, voor Grijpel wat belangen. En die hebben het geprobeerd. Maar toen hadden we hier de discussie... ja, vijf minuten krijg je het wel of niet dicht. En blijkbaar hebben ze gedacht... van nou dat kost ons zoveel inspanningen, dat, dat gaan we niet doen. En ze hadden misschien de hoop dat, dat Green, Orica Green Edge mee zou rijden. Maar die hebben het niet gedaan. Dus toen hebben ze allemaal gedacht... nou weet je wat, we pakken een... Relatieve rustdag en uh, het zij zo. Dan denk ik, als uh, niet-wielerspecialist, wat een lamlendigheid daar in het peloton. Ze hebben morgen een, een rustdag. Waarom nu al uh, een vroege rustdag? Ja goed, uh, het is natuurlijk uh, in het begin is het enorm gekoers. Het, dat is eigenlijk de wedstrijd in de wedstrijd om, om in die kopgroep te zitten. Nou, ja, vervolgens als dat groepje eenmaal weg is, dan kun je de sprong niet meer wagen om daarbij te komen. Dus de enige kans om terug te komen is, is, uh, is met een paar ploegen op kop om voor de sprinters te rijden. Nou ja, Grijpel heeft zijn drie ritten gewonnen, dus op een gegeven moment heeft Grijpel waarschijnlijk ook gezegd... Ik, ik offer mijn hele ploeg niet op uh, met het risico dat Kevin Dis misschien wint. Maar goed, Sky heeft ook wel gereden en ze hebben allemaal gedacht van, nou goed, de Pyreneeën komen er nog aan en uh, we hebben allemaal ons ritje gewonnen. We, ja, we laten het lopen. En dan vind je het vind dan wel lekker, ook in het peloton? Hoe heb jij, heb jij dat beleefd als renner Heerlijk. in die tijd? Ja. Heerlijk, ja. Hoe nou ja, goed. Nou ja het, het, het, het mooie is om in die laatste week proberen mee te zitten. Maar als dat niet lukt en je hebt twee uur lang continu lopen demoreren en meezitten... en daarna gaat ook nog een keer een ploeg een, een irritant tempo op kop rijden... en je ziet daar zo'n lang lint voor je en vervolgens wordt het, gaat het breed uit... en ik denk je, oh, heerlijk, lekker plassen, <lacht> lekker eten, <lacht> lekker uitrusten... en hopen die Pyreneeën weer door te komen. Schandalig. Ja, schandalig, ja, maar zo werkt het. Het zijn allemaal maar mensen en die hebben natuurlijk vreselijk afgezien. En als je niet mee bent, ja, dan heb je van verder niks aan om hard te rijden. Ik kan beter je benen maar sparen. We hebben een Nederlandse opgave met Kenny van Hummel. En uh, in dit land is het afgelopen jaar een beetje iets ontstaan... dat je daar niet al te veel kwaads over mag zeggen. Maar kunnen we simpelweg constateren... dat dit niveau voor hem te hoog is, zo'n Tour de France? Ja, ik denk het wel. Dit is gewoon uh, het allerhoogste niveau. En Kenny is... Uh... Kenny is een sprinter, en, uh, maar je moet al die bergen ook over. En dan heb ik begrepen dat hij last van zijn maag heeft. Ja, dat is meestal een teken. Ik heb het in, uh, in mijn eerste toer in 1994 uh, ook gehad. Nou, als je maag uh, eraan is, dan, uh, dan heb je dorst. Je gaat drinken, maar het loopt niet meer door je lichaam. En is eigenlijk gewoon aan het uitdrogen. Terwijl je maag zegt, uh, van, uh, pff, dat kan niet meer in, je moet bijna overgeven. Maar ja, dan is het lichaam gewoon op en uh, ja, daar, daarmee houdt het op. En voor hem houdt deze toer hier dus ook op. Want we zagen het officieel net ook overal uh, bevestigd. Luciana, Luciano Narsing speelt de komende vijf seizoenen voor PSV. De aanvaller heeft vandaag getekend bij de Eindhovense club... en daarmee troeft PSV Ajax af. Want ook de Amsterdammers wilden Narsing namelijk inlijven. Luciano eh, Narsing, goedemiddag. Hey, goedemiddag. Gefeliciteerd. Ja, hartstikke bedankt. Was het even afwachten wat het zou worden? Uh, ja, eigenlijk uh, ja, de clubs, uh, met uh, kwamen de clubs er niet uh, echt makkelijk uit. En, uh, het was eigenlijk afwachten... Waar reken je jezelf uiteindelijk op? Uh, waarop ik uh, zelf op reken of? Ja. Hier bij PSV? Bij PSV of Ajax? Ja, bij PSV. Ik reken op een uh, mooi seizoen en net voor uh, ja. kampioenschap spelen. Ja, want Ajax wilde uiteindelijk net niet zoveel betalen als PSV bereid was te doen. Nee, dat klopt. De clubs kwamen niet uit en uh, PSV wel. Dus uh, dat geeft wel vertrouwen aan. Ja, Juist dat vertrouwen daarvoor je ook meteen? Ja, zeker. Als een nou, ja, club uh, toch uh, zoveel neerlegt. En uh, ja, zweef ik uit vertrouwen. Heb je nog gedacht, uh, bij de ene club wordt anders gevoetbald dan bij de andere? Misschien pas ik wel bij een van de twee clubs meer. maar Ajax, wat bijvoorbeeld iets meer met echt buitenspelers speelt. Ja, je kijkt toch wel uh, ja, hoe ze spelen. Alle twee, alle twee vier 4-3. En uh, je kijkt natuurlijk naar de positie ook. Spelers die voorin lopen en op het middenveld. En, uh, ja, de alle twee uh, zijn er wel uh, spelers die uh, goed bij mij passen, vind ik. Nou, speelde je bij Herenveen een, een heel goed seizoen gespeeld. Vooral ook samen met je centrumspits, hè, Bas Dost. Duurt het altijd weer even ja. voor je zo'n gevoel hebt met, met, je, met je centrumspits? Uh, ja, ik denk uh, op de trainingen. Dat je vooral moet kijken ja, wat voor loopacties uh, centrumspits heeft. En uh, ja, waar hij staat. Dus ik denk dat dat, dat wel uh, even... Ja, nou ja, het moet niet al natuurlijk. Je bent 21, 21 je tekent uh, voor vijf jaar. Is het, is het een opmaat, uh, een aantal jaren daar en dan nog eens een, een, een grotere stap naar over de grens? Zit je zo te denken? Ja, mijn maar volgende maar stap ik natuurlijk naar het buitenland. Ik moet het, uh, ja, hier, uh, hier moet, ik ook, uh, moet ik het ook eerst waarmaken. Uh, Oké. Nou uh, ja, dan okay. ja, moet je kijken wat er gebeurt. Wij gaan jou eh, danken, eh, Luciano Narsink. Veel succes wensen bij PSV. En eh, wij zullen je ongetwijfeld nader spreken via de Lijn en al onze andere sportprogramma's. Dank voor dit moment. De etappe, de vijftiende etappe, Gio. Uh, dit gaat wel heel erg rustig daar in het veld om. Ja hoor, de etappe zit volkomen op slot. De sprinters hebben er geen trek meer. En althans de ploegen van de sprinters hebben geen trek meer om hard te rijden bij Lotto. Denken ze waarschijnlijk. Onze sprinter André Greipel, die mag dan wel jarig zijn. Maar hij heeft al drie etappes in deze Tour de France gewonnen. Hij is niet meer zo hongerig. Nou, Cavendish, die weet dat zijn ploeg zeker niet voor hem gaat rijden. Want zij hebben alle belang erbij om de gele trui van Bradley Wiggins goed naar Parijs te brengen. En de andere, ja ze zijn eigenlijk geklopt. Matthew Goss, gewoon geklopt. Klopt, Peter Sagan ook niet meer hongerig. Ook al drie etappes gepakt. En die andere sprinters, tellen niet meer mee. Kenny van Hummel naar huis. Houtarovic heeft op afstand de achterstand gereden. Heeft inmiddels al wel weer aangesloten. Maar ze doen allemaal niet meer mee in het spel. Nee, de strijd om de groene trui is er dus al lang beslist. En de strijd om de meest succesvolle sprinter in deze ronde. Dat kun je toch wel André Greipel noemen. Want Sagan deed het toch op wat andere terreinen. Vooral als het een beetje verneinigd bergop ging. Maar de beste man, de snelste man als het echt vlak in de richting van de finish gaat. En als er echt uh, gesprint gaat worden door de kanonnen daar in het peloton... ja, dan is toch André Grijpel de beste van allemaal. De koers ligt dus eigenlijk in uh, het slot. De koers uh, ligt uh, in een plooi, er kan niks meer gebeuren. En dat betekent dat de zes vooraan even kunnen gaan nadenken... over wat er moet gaan gebeuren. Want Po komt nu wel heel erg snel dichtbij. De tactieken kunnen gaan worden besproken. We hebben zo'n 115 kilometer afgelegd. Dat betekent dat we 43 kilometer nog te rijden hebben tot de finish is in po, Dan weten de wielerkenners. dat is ongeveer een uur. Kan iets meer zijn. Kan iets minder zijn. Maar met een goed uurtje zijn we dus wel binnen in Po. En wie van de zes? Ja, het zijn natuurlijk renners allemaal met heel veel ervaring. Ook in de Tour. Verklaire, deze Tour, nog weer een etappe gewonnen. Federico heeft in Po dus al een keer een etappe gewonnen. Dumoulin won in zijn carrière in Nantes. Nog een keer een e al een keer een etappe. Dat was, meen ik, in 2008. En hij deed dat toen ook in de sprint van een groepje. Dries Devenijns... De Belg van Omega Farmer Quickstep... die krijgt de kans om de eerder mislukte poging... eerder in de Tour weer goed te maken. Om het in ieder geval nog een keer te gaan proberen. En Nicky Seuressen en Christian van der Velde ook de kans. Seuressen krijgt de kans om voor Saxo... eindelijk een etappezege te gaan behalen in deze Tour de France. Saxo toch wel erg actief geweest in de Tour. In veel ontsnappingen gezeten, maar nog niet gewonnen. Drie van de zes ploegen vooraan hebben al een etappe behaald. Europcar Garmin en FDG. Terwijl er maar acht ploegen nog maar gewonnen hebben in deze Tour de France van de 22. Er zijn dus nog een hoop ploegen zonder zegen. Nou, Cofidis, Quickstep en Saxo krijgen vandaag dus een kans in Po. Voorlopig tot uh, het moment dat de eerste renner besluit dat het uh, uh, tijd is om aan te gevallen, is het een status quo. Wordt er uh, redelijk doorgereden. Maar het is nu zelfs ietsje onder de 40 kilometer per uur wat de kopgroep breidt. Zij weten ook dat de peloton het op heeft gegeven. De winnaar komt hier Vooraan vandaan. Een van de zes, helaas, geen Nederlanders erbij. Ook geen renners van Nederlandse ploegen. Eén over half vijf. De hoofdpunten van het NMS Nieuws. Kees Groot. Oud-president Mubarak van Egypte moet het militaire ziekenhuis uit. Hij wordt overgebracht naar de gevangenis. Volgens de hoofdofficier van Justitie is Mubarak gezond genoeg. Hij werd vorige maand veroordeeld tot levenslang voor zijn rol bij het neerslaan van de opstand tegen zijn regime. En kort daarna werd Mubarak vanwege zijn slechte gezondheid... overgebracht naar een militair ziekenhuis. De Erasmusbrug in Rotterdam kan al een paar dagen niet meer open. De oorzaak van de storing is onbekend. Binnenvaartschepen die hoger dan 12 meter zijn... die moeten omvaren via de Oude Maas en Dordrecht. De dodelijke schietpartij gisteravond in de Utrechtse wijk Overvecht... lijkt een afrekening in het criminele circuit te zijn, dat zegt de politie. Twee Amsterdammers van 21 en 24 jaar zijn opgepakt... en een derde man is nog voortvluchtig. Wie het slachtoffer is, is nog niet bekend. En Luciano Narsing gaat definitief van Heerenveen naar PSV. De aanvaller heeft een contract voor vijf seizoenen getekend. Narsing scoorde vorig jaar voor de Friese acht keer... en gaf twintig voorzetten waaruit een doelpunt kwam. En dat is meer dan wie ook in de Eredivisie. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANEB-verkeersinformatie. Ah Ondanks de zomervakantie zijn er een paar flinke problemen op de weg. Zo is de A6-Emeloord richting Jouren helemaal dicht. Voorknopend Jouren bij de afrit sint Nicolaasga. Er is een ongeluk gebeurd met twee vrachtwagens. Er staat file vanaf de afrit Oosterzee, 5 kilometer. Omrijden kan het beste via Zwolle en Heerenveen. Bij Amsterdam zijn ongelukken gebeurd op de A10 West... richting Zaanstad in de Koentunnel. Er staat 5 kilometer file achter. Er is één rijstrook open. De andere kant op richting Den Haag, bij knooppunt de Nieuwe Meer. Daar zijn twee rijstroken dicht en daar staat 3 kilometer file. De A29 ten zuiden van Rotterdam is dicht naar het zuiden... bij de afrit Numansdorp. door een ernstig ongeluk. Er staat file vanaf de Heinen-Noordtunnel, 5 kilometer. Omrijden kan het beste via de N57. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer. Je houdt van je huisdier, dus kies je Beavar topkwaliteit. Zoals Vipro Dog en Vipro Cat tegen vlooien en teken. Met Viproniel, het best verkochte antiflooienmiddel. Be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 zo ik het vervolg van de etappe in de Tour. Natuurlijk de Twitter-rubriek met Luc Ikink. Maar eerst gaan we praten met de politie over een uh, opvallende nieuwe website. Want de politie in Groningen lanceert vandaag een speciale website... naar aanleiding van de schietpartij vorige week in Marem. Daar werd bij het zwembad Jan-Hendrik Elzinga doodgeschoten. De website heet uh, schietincidentmarem.nl en is speciaal voor het publiek. Ik ga erover praten met Sylvia Sanders, woordvoerder van de politie Groningen. Goedemiddag. Goedemiddag. Um, waarom deze website? Nou, in dit onderzoek zijn we nog heel erg zoekende. En we doen dan ook een nadrukkelijk uh, beroep op het publiek. En we denken dat deze website daarbij kan helpen. In de eerste plaats omdat uh, de mensen op één plek alle informatie kunnen terugvinden. Maar op de tweede plek ook omdat het een laagdrempelige manier is om contact te zoeken met de politie. Er zijn verschillende manieren om dat te doen. Maar een van de manieren is een tipformulier wat op die website staat... En wat ook anoniem kan worden ingevuld. En dat komt rechtstreeks bij het onderzoeksteam te, terecht. En onze ervaring is dat dat uh, voor sommige mensen een prettige manier is om contact te zoeken met ons. Ja, want u zegt onze ervaring is dat dat een prettige manier is. U heeft dit al eerder ingezet, dit middel zeg maar, en daar goede ervaringen mee opgenomen. Ja, in september uh, vorig jaar hebben we met een ander moordonderzoek ook een uh, aparte website gelanceerd. Toen hebben we het publiek ook gevraagd om actief mee te denken over scenario's. Ja, en dat heeft zeker in de beginfase goede resultaten opgeleverd. Ik wil het even hebben over dat tipformulier, want ik heb hem nu voor me uh, via die website van u. En u zegt dat het is misschien uh, prettiger is voor mensen om op die manier anoniem te melden. Er wordt wel gevraagd naar een naam, een adres, een telefoonnummer, een mobiele nummer, e-mailadres. Nee, ja, maar uh, er staat ook dat, bij dat, dat het niet per se. per se ingevuld hoeft te worden. En hoe kunt dat... u garanderen dat het uh, um, echt uh, niet gehackt is en dat mensen uh, niet uh, zeker zullen weten dat het anoniem blijft? Het is een speciaal beveiligd formulier... waardoor wij ook niet kunnen achterhalen waar het vandaan komt. Ja, maar zeggen banken tegenwoordig ook dat het allemaal zo veilig is... en telkens blijkt dan dat het niet zo te zijn. Ja, als mensen daar aan twijfelen... kunnen ze ook altijd nog hun informatie doorgeven via meldmisdaad Anoniem... of via de Criminele Inlichtingeneenheid. Ook beide manieren om dat anoniem door te geven. Als wij kijken naar deze specifieke zaak, dan lijkt uh, dat schietincident uh, heeft iets weg van een liquidatie. Uh, bij een uh, op, op het oog heel normaal persoon. Is dat juist ook waarom u zo op zoek bent naar informatie? Nou, we zijn nog heel erg zoekende waarom uh, juist Jan Elzinga is vermoord. Wat de aanleiding voor dit incident is geweest. Maar ook uh, informatie over wat voor persoon was dat nou. En daar uh, zijn we zelf ook drukdoende. Maar mogelijk dat het publiek ons daar ook bij kan helpen. En u zegt, we hebben in eerdere zaken hier uh, ons voordeel mee kunnen doen. Is het iets wat, wat steeds meer uw zou kunnen worden? Dat we bij steeds meer zaken en, en via een website op een dergelijke manier uh, hulp kunnen bieden als publiek? Nou, het is al langere tijd zo dat, uh, en we aangeven dat we het als politie ook niet alleen kunnen, dat we het publiek ook echt nodig hebben. Uh, dat zijn toch onze oren en ogen. En dat zijn verschillende manieren om uh, het publiek om hulp te vragen. Hè. Burgernet is een van die in initiatieven. Maar ook een website kan zo'n initiatief zijn. Ik ga u danken voor de informatie die u met ons hebt willen delen. En iedereen eh, die dus dat wil doen, die kan naar die website toegaan. Schietincidentmarum.nl Sylvia Sanders van de politie Groningen, dank u wel. Terug naar Frankrijk, terug naar Gio Lippens. Gaan we nog even maar over het peloton of gaan we alleen maar over de ko kopgroep praten? Ik zou het uh, vanaf nu alleen maar over die kopgroep hebben. Kijk, gisteren was een ander verhaal. Toen hadden we natuurlijk die kopgroepen met de man van Rabobank met Luis Leon Sanchez. Toen uh, waren dat toch ook wel wat uh, Nederlands gekleurde belangen uh, in die kopgroep. Uh, het peloton erachter, daar gebeurde trouwens toen van alles, waardoor we voortdurend onze aandacht moesten verleggen naar het peloton en dan weer naar de kopgroep en het peloton en dan weer naar de kopgroep. Maar het ziet er niet naar uit dat er in het peloton nog gekke dingen gebeuren of zou weer een idioot moeten staan met kopspijkertjes in een van de beklimmingen. We zijn nu trouwens bezig aan de beklimming van de derde coat, of de tweede coat van de dag, de coat de Sima Courbe. En die is derde categorie. Hierna nog één klimmetje. En dan hebben we het weer gehad, want dan is het nog een flink stuk doorrijden in de richting van Po. En die zes koplopers, ja, die hebben inmiddels acht minuten en 46 seconden voorsprong op het peloton. Het lijkt een beetje op de dag van gisteren, toen het peloton op een moment besloot, oké, okay, en nu gaan we er niet meer achteraan rijden. Daar rijdt Steven Kruiswijk behoorlijk vooraan in het peloton. Ik zie Jurgen van der Broek daar ook nog zitten. Jens Voogt, Marcato. Nou ja, allemaal mannen die zo'n beetje aan de voorkant van het peloton zitten. Basso, dat gezicht, dat glimlachende gezicht. Nu gaat het niet zo hard, nu kan hij glimlachen. In het verleden kon hij dat ook als hij zich inspande. Maar we weten allemaal dat dat met andere middeltjes te maken had. Dat hij toen nog zo sereen en glimlachend op de fiets kon zitten. Maar Basso glimlacht weer als van ouds omdat het tempo in het peloton lag. Licht. Die zes, bezig aan die beklimming. Nog een dikke kilometer. En dan zijn ze boven op deze tweede beklimming van de dag. Er zal ongetwijfeld niet gesprint gaan worden om de punten... nee, de tactiek, het voorbereidende werk... de benen niet al te veel laten doen in deze voorfinale, zeg maar... de fase voor de finale van de etappe. Dat is ongetwijfeld belangrijker. Bij de zes man Veclair van de Velde, Dumoulin, Fédrigo, Devenijns en Nicky Seurse. Dat zijn dus de vluchters van de dag. Best geclasseerde trouwens Veclair. Maar ja, op 56 minuten. Dat uh, maakt helemaal niet uit. Het gaat niet om het algemeen klassement. Daar was Feclair in zijn gele trui vorig jaar mee bezig in de Tour de France. Nu gaat het de dagzegen. Feclair heeft er alleen. Maar Feclair kennende en europcar kennende... zullen ze er alles aan doen om hier de tweede te behalen. En niet bijvoorbeeld een andere Franse ploeg gaan helpen... om uh, aan de dagzegen te komen. Nog één kilometer zijn ze op de top van die Cote Sima Courbe. Betekent dat we dus nog 36 kilometer te rijden hebben. De kleine Dumoulin voert het tempo aan. Van der Velden zit in zijn wiel. Dan V3-go. En aan de rechterkant van de weg eigenlijk ook een trio. Achter elkaar klimmen. Dave Nijns, Veclaire en die Nicky Seurissen. Prachtige omstandigheden nog steeds. Publiek moet het staan. Zij genieten. En het is wachten op de eerste aanval. Radio 1. Sportzomer tweets. Ja, hij heeft ze weer allemaal verzameld voor u. Meer of geen meer. Hij verzamelt ze. Lucie? Ja, nou ja. Ik lach wel een beetje, maar. Ah. Eh, het is niet echt om te lachen, hoor. het is echt een hemeltje. Hij had de scheid aan en nou, we hadden altijd zo'n dagelijkse rubriek... Hè, over Kenny van Hummel, tweets over door tegenaan en voor Kenny van Hummel. Nou, geniet er nog maar even van, want het is de laatste keer. 16 juli 2012, In 1600 uur 22 is het einde verhaal voor Hummeltje. Kenny had al een weekend vol met gemopper. Het begon allemaal op zaterdag. Toen twitterde hij kakzooi, lastige finale zeg, waar is, overleefde ik. Op de kant gezet met Gos en nog een aantal andere sprinters. En daarna was het leed nog niet voorbij. Zondagochtend werd Kenny als volgt wakker. Eén van de slechtste hotels die ik ooit heb meegemaakt, zojuist... Verlaten troep, op naar de start. Ja, en van Ter Heijden die vond dat Kenny toen niet had zo moeten mopperen over dat hotel. Hij tweet hoeveel mensen zijn er niet die geen dak boven hun hoofd hebben. Iedere dag heb je daar wel eens aan gedacht. Maar hij kreeg ook wel wat succesgewensjes nog. Uh, Edwin van der Veen, die tweet... Kom op, Polleke, Parijs halen is ook geweldig en daar dan even winnen. Maar het mocht allemaal niet zo zijn. Vandaag ging het al snel wat minder met Kenny. Hij moest al uh, lossen uit het peloton. En ene Wim, die is op zijn Twitter woedend. Hij zegt... Door het hoge tempo is Kenny van Hummel eraf gereden. Is er dan helemaal geen respect meer? Ham van Haafde tweet aan Kenny... Jammer kerel, wat was je er dichtbij? Hashtag trots. Op Twitter vraagt men zich af waarom Wiggins eigenlijk niet wacht op, Twitter, of op, uh, op Kenny. En Ed Piet Mazereel die twittert... Jammer Kenny, volgend jaar nog eens proberen. Een heeft aan. Het is trouwens zo'n dag dat de Tour ontzettend laat begon. Zo laat zelfs dat onze eigen Gio Lippens op zijn Twitter om raad vraagt help, start is pas om tien over half twee, wat moeten we doen? Hele ritme in deze Tour naar de vaantjes. Nou, Hij krijgt al wat suggesties van zijn volgers op Twitter. Ivo Pakvis, die tweet dat Gio zich nog eens lekker moet omdraaien. Ed Kappie28, die tweet dat Gio gewoon nog even een kopje koffie en een croissantje moet nemen. Reza vindt dat Gio zelf maar even een rondje moet gaan rijden op de fiets. Hashtag relax. En Ed Arts, die zou het verstandig vinden als Gio even een belletje doet met het thuisfront... dat is namelijk ook belangrijk. En Pim C.D. Die stelt voor dat Gio maar even de bezem moet pakken... en alle kopspijkers van het parcours moet gaan vegen. Dus ik hoop dat u wat mee gedaan heeft, die tips. Even weg van de tour dan nog. De Olympische Spelen komen eraan en de voorbereidingen zijn in volle gang. Je kan het allemaal op Twitter volgen. Beachvolleyballer Marleen van Iersel is al in Londen. Tweet een foto van het regenachtige uitzicht. En volgens zelfs de Lopke Berkhout is het vandaag de drukste aankomstdag in Londen. Ze heeft haar boot vandaag de Olympische haven in laten slepen en gaat nu thuis nog even een lege kop halen. En als je je afvraagt, hoe is het toch met Peter Hellebrand en waar is hij? Nou, vandaag vloog ook hij naar Londen. En vraag je af wie Peter Hellebrand eigenlijk is en welke sport hij beoefent. Dat vertel ik later nog wel een keertje. Tot slot dan nog de uitspraak van de dag van de Maarten ducro uitsprakengenerator Te vinden op het Maarten Ducro, komt hij? Als dit roedeltje koekwausen zo blijft pompen, heb je het niet meer in eigen hand. Dat noemt men de chasse patat. Ja, Ik ben weer helemaal mooi. Die ja, laatste toch? ga ik weer even verwerken. Deze heel Samen goed verstandig. En, en morgen ben je er weer. Ja. Echt, misschien wel een depressie nu van helemaal niet meer bij is. Ja, ik, ik weet niet wat ik ja, moet doen. We... Directe, we ja. vragen twitteraars om advies voor jou. Dank je, ik heb het nodig. Simone, Simone. Doe je ziet me nooit in staan. Simone, Simone. Altijd in rood gekleed, ik wil met... Zeg het je Simone, oh alsjeblieft, ik ben verliefd. Simone, geef me nou een kans. Simone, Simone, je ziet me nou dit staat. Het is de kick, maar ik weet niet meer hoe die eet. U zoekt het zelf maar uit? Hey, ja, inderdaad, ja, ja, maar even even top. Gio, je kreeg wat advies via Twitter <laughs> van Ik heb er wat mee gedaan. Ja, hoor, ik heb er heel veel mee gedaan. Alle kopspijkers hier op het Grote Plein, het Place du Verdun in Podi, zijn allemaal weggeveegd, allemaal op een hoopje geveegd. Ik heb ze maar ergens ver weggelegd van het publiek, want je weet maar nooit of er nog een idioot komt die ermee aan de slag wil gaan. En, uh, de Twitter-rubriek ga ik gewoon even verlengen. Want ik zie zojuist een tweetje van het Lotto-team, de ploeg dus van André Greipel. Ja, er moet toch ook wel een beetje een wielerkenner daar achter die pc zitten, achter die laptop. Want die zegt nu in één keer uh, 35 kilometer te gaan. De leiders met 9 minuut en 6 seconden voorsprong. Het lijkt me ondoenlijk voor het peloton oh. om die kopgroep nog ja. terug te pakken. Dat is lekker slim hoor, dat ze dat nu pas door hebben, Terwijl ze het zelf min of meer veroorzaakt hebben door niet meer op kop te gaan rijden. Omdat ze geen zin hebben om de rest mee te slepen in de richting van de finish. 9 minuut, 23 trouwens, is het inmiddels geworden. En we hebben nog 31,5 kilometer te rijden. En bij Sky vinden ze het allemaal best hoor. IJssel daar met dat ja, betonnen lijf, ik noemde hem gisteren ook al. Het is echt zo'n zo, zo, zo blok beton op de fiets met de, de, de moutjes. Heel hoog opgestroopt, waardoor je nog een stukje wit op de arm ziet... voordat het dan echt bruin begint te worden daar bij die armen, bij de ellebogen. Daarachter Christian Knees en dan natuurlijk die gele trui Bradley Wiggins. Hij heeft twee relatief gemakkelijke dagen gehad... want beide dagen geen aanvallen op die gele trui. Gisteren doorstond hij de kopspijkerwoede daar langs het parcours. Doorstond hij wel goed, hij moest even van de fiets af met een lekker band. Maar hij kon toch weer snel op de fiets gaan zitten. Nee, voor hem komt de ware test na morgen na de rustdag, als we nog twee lood- en loodzware etappes door de Pyreneeën krijgen. En wat dat betreft is het ook heel begrijpelijk dat het peloton het relatief rustig aandoet. Maar die zes daar vooraan. Ja, praten ze een beetje? Kijken ze een beetje naar elkaar? Nou, ja, zo nu en dan is een beetje. De Fransen, die praten wel eens met elkaar. De drie Fransen in de kopgroep Verclair, Dumoulin, Fédrigo. Uh, ze kennen elkaar goed, natuurlijk. Alle drie uh, rijders die al heel lang in het peloton meerijden, maar er wordt toch vooral goed samengewerkt. Christian van der Velde nu weer aan de leiding. Allemaal even uit het zadel, bijna allemaal eventjes uit het zadel, omdat de weg weer een beetje omhoog loopt. We zijn in Monassu-Odirac, prachtige naam. Maar voorlopig, ja, we hebben een bord zien staan dat uh, de bebouwde kom is begonnen, maar we zien werkelijk waar maar één huis en dat is het uh, tot nu toe. Betekent wel dat we uh, de uh, gelijknamige klim gaan nemen en dat is dan het laatste kootje van de dag. Beklimming van vierde categorie, anderhalve kilometer in totaal lang. En de top passeren we, of tenminste, we hebben het bord passeert, Waarop staat dat de top nog 1 kilometer is. Veukler kwam trouwens er straks op die korte uh, sima weer als eerste boven voor uh, Samuel Dumoulin. En die kleine Fransman rijdt op dit moment uh, aan de leiding. Veukler zit daar schuin achter. Er wordt goed samengewerkt. Ze worden nog altijd natuurlijk heel erg goed aangemoedigd. De Fransen iets meer dan uh, de Niet-Fransen, zoals uh, Christian van der Velden, zoals Dries-Devens en Nicky Servissen. En eveneens één één komen de ploegleiders naar voren. Nu ook weer Bramati, de ploegleider van Dries-Devens sowieso altijd al een uh, opgewonden standje, die Italiaanse oud -renner. Als renner kon hij er ook wat van, maar als ploegleider, als je ziet hoe hij zich beweegt in die ploegleiderswagen, en hoe die met die wagens ze nu en dan uh, door uh, uh, die volgerscaravaan heen scheurt, dan is dat toch altijd wel grappig. En net was hij ook aan het sturen met zijn knieën, en er was tegelijkertijd een sms aan het sturen, en in de communicatie aan het praten. Nou, ik geef het je te doen. Deven nu in het laatste wiel, en uh, Bramati moet trouwens even wachten totdat we dadelijk op de top zijn met deze zes koplopers. Als we daar zijn op de top hebben we nog 29,5 kilometer te rijden naar de finish. Bart Voskamp, we kunnen ons gaan concentreren op die kopgroep. Uh, een zestal mensen, lastig wie, wie, wie, wie dit gaat doen en, en wat gaan we zien? Zoiets als gisteren, een, een, een gisteren prachtig moment dat die Sanchez het pakte. De, de, de, de, de, de een zat te eten, de ander zat naar zijn wagen te kijken. Gaat de slimste weer winnen? Het is nu een beetje, een beetje lastig, moet ik zeggen. Je hebt natuurlijk uh, drie Fransen in de, in de kopgroep. Waarvan ik denk dat ze het elkaar niet gunnen. Dus daar moet je een beetje rekening mee houden... op het moment dat je wel of niet wegrijdt en met wie je wegrijdt. Dus ik heb mijn... Uh, en die Federico, die, die Fransman, die, die vind ik denk ik het beste voor, voor zo'n ontsnapping. Die is ook nog een beetje rap. Dumoulin, die is, die is behoorlijk snel. Dat is Volgens mij de kleinste van het peloton, maar wel uh, behoorlijk snel. Dus ja, die Fransen moet je, dat moet je een beetje bekijken van of ze het met elkaar eens kunnen worden. Ik denk het niet. En dan zie ik eigenlijk een beetje een outsider als die Nicky Seurissen... bijvoorbeeld op het eind nog wel weg kunnen rijden. Ja, en welke Fransman gaat voor de andere Fransman het gat ik rijden. Dus je moet een beetje goed kijken of ze wel of niet overeen komen met elkaar. En één voordeel voor dit stel. ze hoeven niet achterom te kijken. Nee, de, het, vol, volgens mij, uh, nou ja, als een beetje wielenkenner, denk ik dat ze wel wegblijven. Dus, uh, maar zoals wat, dat, betekent, wat voor invloed heeft dat op de strategie die die zes de nou komende ja, 29 uh, kilometer gaan ontwikkelen? Je moet naar de finish rijden, maar je hoeft, je hoeft niet je best te doen om weg te blijven. Dus het, ik zou, uh, als en wie ik, is dan in het voordeel? Uh, kijk, als je te weinig doet, dan is het je ook misgunt. Dan is het zoiets van, nou, hij in ieder geval niet, dan win ik niet, maar hij ook niet. Dus je moet wel je werk doen, maar ik zou het wel, uh, uh, wel gepast doen met niet te veel uh, inspanning. Nou is het helemaal geen uh, aankomsterrein voor Veukler... dus gaat hij daarom ook weer gewoon winnen? Want als, die schrijven wij altijd af in Nederland... maar die heeft al ja. heel vaak gewonnen. Of is dit... Die, ja, ja ik, ik, ik, wat, ik al, wat ik al zei... Ik, ik, volgens mij is in het peloton niet populair. Ik weet niet hoe het onder de Fransen zit... maar ik kan me voorstellen dat die hem ook irritant vinden. Dus daar zou ik zoiets hebben van... ja, weet je wel, hij dan maar niet. Maar goed, uh, het is redelijk vlak in de finale... dus ja, dan moet het spelletje ook een beetje slim spelen. Gisteren ging hij op het slimste moment, die Sanchez. De, de, is slimheid het belangrijkste? Want ze kunnen allemaal, hebben ze nog allemaal kracht om weg te komen, denk je? Ja, dit is, kijk, deze renners die hier zijn weggereden... Dat, dat was op een moment dat er gewoon continu gedemoreerd werd. Dus de, deze jongens die voorop rijden, die zijn allemaal nog goed. Er zit niemand die erdoor zit, die hebben allemaal nog uh, potentie om te winnen. En je hebt er wel winnaars tussen, tussen zitten. En normaal gezien een, een, een uh, Christian van der Velden is niet een winnaar. Die rijdt gewoon heel veel op kop, die rijdt niet veel finales om te winnen. Dus ja, die zou zeggen, die zou het spelletje het minste begrijpen. Maar ik vind het nog heel moeilijk, uh, heel moeilijk. Ik ben benieuwd, inderdaad, die Fransen. En ik hou het toch even op Seurissen. Zodat die wegrijdt en dat hij uh, dat de slimste van het spel is. We geven je nog even tijd, Bart. We hebben nog even. <laughs> nou, we hebben even de tijd om het over turnen te hebben. Olympisch turnen 2... Turners komen straks in actie in Londen. Een man die gaat voor goud en een vrouw die hoopt op finale plaatsen. Trainen doen ze in dezelfde hal in Heerenveen. En dat schept een band. Een reportage van Edwin Cornelissen. In Friesland zijn ze er trots op. Twee Olympische turners. De een geboren in Lemmer. De ander komt uit Emmeloord, Flevoland. Maar trainen doen ze allebei in Heerenveen. Hoogtepunt vandaag de optredens van Epke Zonderland. Straks aan het hoogrek. Maar eerst aan de brug. En daar is dan onze Celine van Germer. Turster uit Emmeloord. Die traint in Heerenveen. Celine het is uh, hardwerkende turnster. Dat is het echt het eerste wat, uh, wat in me opkomt. En... Uh, ja, geen moeite om, uh, om discipline op te brengen. En, uh, ja, die heeft ook van alles voor over om, uh, om een goede, goede prestaties neer te zetten. Nou, eigenlijk wel een beetje hetzelfde inderdaad. Uh, ook hardwerkend, uh, goede discipline. En, uh, ja, het is gewoon mooi om ernaar naar te kijken om ermee samen te trainen in de hal. Een stijlvolle turns zijn vrij licht. Ze turnen best wel licht. En, uh, vooral de brug. Uh, dat is een oefening die... Uh, ja, als je die ziet, dan het, gaat, het lijkt alsof het zo makkelijk is. En, uh, ik denk dat daar ook uh, uiteindelijk de winst ligt, dat ze wel een moeilijke dus, oefening heeft, maar uh, ja, goed kan uitvoeren en uh, daar uh, kan ze goede scores mee neerzetten. Als hij uh, ja, die triple op rug doet, dan, uh, of op rek doet, dan uh, ziet het er ook gewoon ja, makkelijk uit. Ik weet, ik weet natuurlijk wat er vooraf gaat, uh, ja, veel training en zo, maar uh, ja, volgens mij zit het er hartstikke goed in. En, uh, ja, kunnen we iets moois verwachten. Op de Olympische Spelen, waar deze twee turners actief zullen zijn. De een, Epke, is al een Olympische ervaringsdeskundige. U weet het nog wel, de val van Peking. De ander, Celine van Gerner, maakt haar Olympisch debuut. Ja, ik weet nog niet zo goed wat ik kan verwachten natuurlijk. Je hoort veel verhalen, maar uh, ja, je weet het pas als je er natuurlijk zelf geweest bent. En uh, ja, ik kijk er heel erg naar uit. Het is natuurlijk uh, een uh, heel groot evenement. En het is wel even wat anders dan een uh, WK, wat natuurlijk ook wel heel groot is. Alleen... Voor alle sporters zijn uh, die dus spelen. En, uh, het is een hele grote organisatie. Maar uh, ja, ik zou uh, denk als tip geven: uh, beschouw het gewoon en zie het gewoon als een, uh, als een van al die andere wedstrijden. Want in principe blijft de wedstrijd gewoon hetzelfde. En uh, daar verandert niks aan. en uh, Probeer je te focussen op je, op je toernooi. Ik denk dat het me wel gaat lukken. Dan nog de afsprong: hij vliegt en hij landt. Epp gezonder land. Maar Celine van Gerner heeft meer ijzers in het vuur. Twee turners uit Herenveen, straks in Londen. Epke Zonderland richt zich op brug en vooral natuurlijk op rek. En Celine van Gerner doet de hele meerkamp met brug en balk als specialisme. De ervaren Zonderland en Jonkie van Gerner hebben wat afwijkende doelstellingen. Ik uh, ja, ga ervoor om mijn uh, beste oefening te laten zien. Dat maximaal eruit te halen. En uh, nee, dan is een allround uh, finale serieel en een uh, top 8 placering op brug eigenlijk ook. Ja, de vorige, vorige spelen ja, was denk meer het doel en finale halen. En dat was dan uh, goud voor Rekstok. Nu geldt dat uh, eigenlijk voor Brug als, uh, als doel. En op Rekstok uh, ja, is weer het doel goud. Alleen uh, wil ook meteen even bij zeggen uh, Uiteindelijk op dat moment is mijn doel, uh, mijn oefening uh, zo perfect mogelijk uittunnen zoals ik hem kan. En als ik daar, uh, als dat een als zilveren medaille uh, moet opleveren omdat iemand anders toch beter is. Dan ben ik uh, alsnog super blij natuurlijk. Het Friese volkslied zal niet klinken straks in Londen. Misschien wel het Wilhelmus. De clubgenootjes gaan elkaar in ieder geval op de voet volgen. Want samen trainen in Herenveen, dat schept een band. Ja, tuurlijk. En ook uh, alle afgelopen wedstrijden die we hebben gedaan. Uh, ja, je werkt wel samen naartoe zo. Eigenlijk hebben we nu deze hele periode uh, ja, dezelfde wedstrijden gehad. En uh, je bent met hetzelfde doel bezig. Dus je bent eigenlijk daar veel bewuster van uh, wat Celine aan het doen is dan, uh, dan anders. Celine Vergenner wint haar tweede goud in Maribor. En het brengt haar weer een stapje dichter bij Londen. Epke Zonderland hier al met zijn olympische oefening. En hij is klaar voor Londen. We kunnen weer gaan zitten, Friesen hoop straks in Londen. Nederlandse hoop hebben we vandaag even niet. Want er zijn er een paar vooruit. Zit geen Nederlander bij Rio? Nee hoor, ze hebben het wel geprobeerd. Ik meende zelfs Johnny Hogerland in de beginfase... nog even achter een kopgroepje aan te hebben zien springen. Maar ja, hij werd ook weer teruggepakt. Karsten Kroon nu helemaal achteraan in het peloton. Ook hij heeft het geprobeerd met zijn ploeggenoot H. Edo. Maar ook teruggepakt. Nee, het lukt niet voor de Nederlanders in deze etappe. Het lukt niet voor de Nederlanders in deze tour. Tot nu toe, voorsprong van de kopgroep op het peloton 10.37. En dan moet uh, Laurens het uh, ten misschien maar gaan doen in de pivot. Die gaan volgen nadat we morgen de rustdag erop hebben zitten. De koplopers hebben nog iets meer dan 25 kilometer te rijden. Zij zijn uh, boven op het plateau na die laatste beklimming van de dag. De Mona Monassoud-Audriac. En worden een beetje voortgestuwd, hoort het wellicht, door de helikopter van de Franse televisie. Die over een maïsveld meevliegt als het ware met de koplopers die begonnen zijn aan de laatste 25 kilometer. Op die laatste beklimming kwam Thomas Vuclair, wederom hij als eerste boven. Hij kwam steeds als eerste boven, zette ook de ontsnapping in gang. Dus ik gok zomaar dat Vuclair de strijdlustigste renner van de dag gaat worden. Geeft ons de gelegenheid om een kort bericht, een voetbalbericht te melden. Ismail Aysati keert terug bij Vitesse. Voor hoe lang de voetballer van Ajax heeft getekend is nog niet bekend. Aysati is al wel speelgerechtigd voor de Europa League-wedstrijd van Vitesse tegen locomotief Ploftief aanstaande donderdag. Daarmee gaan we naar het journaalblok van 5 uur. Zes koplopers, dus meer dan 10 minuten voor ontknoping in het volgende uur van Radio 1 Sportzomer. Radio 1 Sportzomer. Eén woord hebben we tijdens de 14e etappe vaak gehoord: lek. Lek. Ook lek. Er bleken spijkertjes op de weg te liggen. Negen weken lang. Sabotage. De grote vraag is natuurlijk: wie heeft ze daar neergelegd? Elke dag van 10 uur ochtends tot 11 uur s avonds. De mix van nieuws en sport. Ik hoef als ik deze aarde verlaat ook nergens anders mee. Laat het dan maar afgelopen zijn. Ik heb een beetje moeite om gewoon hardop met jou te praten... omdat ik bang ben om mensen wakker te maken. Tot 12 augustus, de Radio 1 Sportzomer. En Maak ze toch maar wakker, want we willen wel wat horen vandaag. <tosses> Op Radio 1, het nieuws van alle kanten. Keen is helemaal terug met hun schitterende album Strangeland. Strangeland van Keen. Strangeland van Keen. Kop je nu tijdelijk voor maar 1299 bij bol.com. In Duitsland wordt nog steeds op nazi's gejaagd. Maar van de 700.000 oorlogsmisdadigers werden er nog geen 600 berecht. Hoe Duitsland al die jaren de Joodse gemeenschap van haar af heeft weten te houden. Deel 5 van Levi en de Laatste Naties. Vanavond, kwart over 9, Avro, Nederland 2. Dit is Radio 1.